Freddy Tijn met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat het waterpeil in het Maas-Waalkanaal herstellen met twee grote pompen. Die gaan water van de Maas naar het Maas-Waalkanaal transporteren. Het waterpeil zakt nu nog steeds doordat de stuw is beschadigd. Donderdag is daar een schip tegen aangevaren. Omdat het water zo laag staat, kan het kanaal niet worden gebruikt voor de scheepvaart en zijn woonboten steeds schever gezakt. Het duurt waarschijnlijk een paar dagen voordat het oorspronkelijke waterpeil in het kanaal is bereikt. In Duitsland zijn niet eerder zoveel plofkraken op geldautomaten geweest als het afgelopen jaar. Het aantal kraken verdubbelde bijna van 150 tot ongeveer 300. Volgens de Duitse politie zijn de daders allemaal Nederlandse criminelen. Bijna twee weken geleden werden in de deelstaat noord rijn westfalen twee mannen aangehouden van 22 en 30 uit Leiden. Dat schrijft Welt am Sonntag. In hun auto lagen buitgemaakte geldcassettes, een breekijzer, zes gasflessen... en slangen die worden gebruikt bij een plofkraak. De twee zouden lid zijn van een bende van meer dan 200 plof plofkrakers. Op een berg in Beieren in Duitsland staat 100 hectare bos in brand. Een deel is inmiddels geblust. De brand ontstond toen een bergbeklimmer in nood een vuurtje maakte om hulpdiensten de weg te wijzen. Die had de man gealarmeerd omdat hij zijn been had gebroken op de berghelling. Hij was gaan klimmen om naar het vuurwerk te kijken. Hij is gered, maar vanwege de bosbrand moesten alle bergbeklimmers en wandelaars vandaag van de berg af. Het weer tot slot, af en toe regen, in het binnenland soms ijzel of natte sneeuw. De temperatuur ligt rond het vriespunt. In Noord-Brabant, Gelderland en Limburg geldt daarom code oranje. In Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel, Flevoland en Zeeland geldt code geel. Morgen breekt de zon door, alleen bij zee kan misschien nog een buitje vallen. Die zon breekt ook niet in de ochtend al door. En het wordt morgen 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate.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 We gaan verder met eh, Frans Liest en van hem gaan we draaien die Vestklangen, een eh, symfonisch gedicht, nummer 7S101. En dat wordt uitgevoerd onder leiding natuurlijk van Bernard Haitink, want daar hebben we het over vandaag, door het London Philharmonic Orchestra.